Het pad van de planetoïde voerde volgens de NASA... tussen de lagere banen van navigatiesatellieten... Satellieten, en de hogere banen van weer- en communicatiesatellieten door. De oud-marinier Giovanni Hakkenberg is overleden. Hij was drager van de militaire Willemsorde... de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Die kreeg Hakkenberg voor zijn optreden in Nederlands-Indië. Eind jaren 40 volgt hij tegen de opstandelingen... en het nieuw opgerichte Indonesische leger op Oost-Java... Toen Nederlands-Indië in 1941 capituleerde... kwam Hakkenberg in krijgsgevangenschap. Hij werkte onder meer aan de beruchte beerma in Thailand. De militaire Willemsorde wordt bij hoge uitzondering toegekend. Er zijn nu nog vijf dragers van de onderscheiding in leven. Giovanni Hakkenberg overleed in een ziekenhuis. Hij was 89. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn vanavond samen met hun kinderen vertrokken naar Leg. Het gezin vertrok met de trein vanaf Amsterdam Centraal naar Oostenrijk. De rest van de koninklijke familie, onder wie de koningin, prins Constantijn met zijn gezin en prinses Mabel en haar dochters, zijn al in leg. Willem Alexander en Maxima konden niet eerder weg, omdat hun kinderen zijn gebonden aan de schoolvakantie. Het is voor zover bekend de eerste keer dat het prinselijk gezin met de trein naar Oostenrijk gaat. Daarvoor is de koninklijke wagon aan de Alpenexpress gekoppeld. Het weer in het binnenland weertemperaturen dicht bij nul, en kans op gladheid, in het uiterste oosten misschien wat neerslag.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 Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Het weekend is begonnen. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Zeker doen wij dat. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met bioloog en wetenschapsjournalist Heerder Boersma, politiek commentator Boris van der Ham en kok Leon Mazarak. En we gaan lekker een stukje paardenvlees eten. Sommigen van jullie hebben. Al, van adem hebben. Doorheen, hoor. Ik, ik, ik, wordt hoor. Dit wordt mijn paardenvleesvolmaagting. Ik heb bij mijn weten nog nooit iets. Uh... Ah, de eerste, nou, deze nee. paardenvlees vergeet je nooit meer. Nee, nou, dat denk ik ook. Okay. Ja, ik denk dat je wel een halve merrie op hebt in je leven. O, onge, onge ongeweten. Ja meteen gaan we de voor- en nadelen daarvan bespreken. En we hebben het ook nog even kort over het aftreden van de pauze hier. Gezellig met al die atheïsten aan tafel volgens mij allemaal. Ja. Yep. Ja. Je kan meekijken natuurlijk via radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je niet Mark Brasser, maar we gaan wel even naar hem toe. Die uh, zit bij Federer, Beneteau. Tja, en die wedstrijd is uh, gespeeld. En dan is uh, wat we dachten toch al een beetje waarheid uh, geworden. Roger Federer heeft uh, verloren. Geen derde titel hier in uh, Ahoy in uh, Rotterdam voor uh, Roger Federer. Hij heeft zijn kansen nog wel gehad. Aan het einde van de tweede set, bij een stand van 5-5... kreeg hij drie kansen om uh, de service van uh, Julien Beneteau te breken. Maar ja, Beneteau speelde wel heel erg goed. Zeker ook op die moment. De eerste breakpoint, een fantastisch punt van de Fransman. Toen twee keer een goede eerste service. Federer kwam 6-5 achter, ging zelfs... Ja, en die kwam toen door een dubbele fout op matchpoint tegen. En dat matchpoint werd door de Fransman meteen benut. Over het algemeen moet je constateren dat het niet goed genoeg was... wat Federer vanavond heeft laten zien. Alle credits ook voor Julien Beneteau. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Heel agressief gespeeld. Federer over de baan gejaagd. En Federer had er geen antwoord op. Speelde zeker niet zijn beste tennis. Was gewoon vanavond niet goed genoeg. Het toernooi is beroofd van de nummer 1 van de wereld. Van de titelverdediger ook. Het is niet Roger Federer die morgenavond in de halve finale... Maar Julien Benetot, hij wint met 6-3 en 7-5 van Roger Federer. Kruijtje, ja. ja. kruijtje, ja, ja, wat zou zijn. Ja, nou ja, ja. Alle, alle kaartjes waren toch al verkocht, hè, dacht jij. Nou ja, dat kan ik me niet anders voorstellen, toch? Nee, maar het is toch zonde. Ja, het is zonde voor toernooi, denk ik. Ja. Maar tegelijkertijd moet je altijd denken, daar hebben anderen ook weer eens een keer een kans. Hè? Die, die, die een Rafa Niemeijer, die is bij LNC VVV. Twee ploegen hebben nog een kans, want dan staat gelijk. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. 1-1 bij NEC VVV. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede wedstrijd. Met name van NEC verwacht je veel. Een goede serie achter de rug. Vorige week een knappe 3-0 overwinning bij Utrecht. Ook zo'n ploegen van je denkt, nou die zitten helemaal in de flow. Dat verwacht je dan vandaag bij NEC. Maar VVV blijft eenvoudig op de been. Misschien nu niet, jawel. Steekpaas was de bedoeling vanuit het middenveld van Van der Velden. Maar die komt er niet aan. VVV neemt over. Gaat de helft op aan de linkerkant van het veld. De helft op van NEC. Linse is aan de bal. Waar kan het naartoe? Punt straf op gebied, Naar binnen toe dan maar. Mannetje uitspelen. De afstand is wel 20 meter. En aan de rechterkant van het veld komt dan eindelijk steun van Turk. Natuurlijk vanaf rechts weer naar binnen, zoekt naar de linker, zoekt ook naar vrijheid. En zo gaat het van links naar rechts over het veld. Is het nu weer de linksback van VVV die de bal inzet. Fleuren eruit gehaald. En zo is het druk van VVV tegen NEC. Dat vindt het publiek hier niet zo prettig. Want dat publiek, het is bijna uitverkocht denk ik. Had toch gerekend op een mooie dikke overwinning voor VVV. Bijna een kopbal nu voor Novor. En C even met de rug tegen de muur. Na 51 minuten 1-1 in de Goffert. Die ze ook wel de bloedkuil noemen. Jawel. Ja, de bloedkuil. Ja, jacht, de bloedkuil. Ja, dat willen we horen. Paardenbiefstukken en bloedkuil En we maken er wel lekker een bloedige zooi van. Het is gewoon gelijk. Het is 1-1, jongens. BNN Today. Zet een punt achter de week. Hier, in ah, ah. in de Bloedkiel, ik heb een hele rare beelden op eten. Um, gaan we een pleitje ja, gaan we doen? We zeker, doen? Yeah, ja, zeker. Dit er is, dit is een, een Nederlands bandje wat voorheen The Mad heette. Uh, uh, en er was er nog een ander Nederlands bandje uh, wat Mark and the Spice heette. En die gingen allebei ermee stoppen. En toen dachten de voorman van Mark and the Spice en de voorman van The Mad... ...dachten, laten we een nieuw bandje beginnen en dat werd The Kick. En dat is wel gewoon met T-H-E, The Kick. Maar ze zingen, uh, hun eerste singeltjes die ze uitbrachten, waren ook in het Engels. Maar inmiddels hebben ze een fantastisch Nederlandstalig album uitgebracht. En volgens sommige mensen is het een beetje een soort van pastiche van Beatlewerk. Het is ook één op één Beatlewerk. Maar het is zo ongelooflijk goed gedaan. En je wordt er zo verschrikkelijk vrolijk van. Zeker. Dat ik dacht voor vanavond, met zo de omslag van sneeuw naar dooi, naar straks hopelijk de, le de lente. En een klein beetje verliefde gevoelens, ga ik voor je draaien. De kick en verliefd op een plaatje, Willemijn. Ja. Naar de <laughs> Rotje Knooi. Worden hier Dave van Geven en Mark Spies. oftewel uh, samen De kick vormt en verliefd op een plaatje. Leuk! Nieuws van de dag, jongens. Is een bizar, een bizar verhaal uit Rusland. Daar plofte namelijk vandaag een meteoriet op de aarde. De inslag was vlakbij de stad Tjeljabinsk in de Oeral. 1500 kilometer ten oosten van Moskou. Inmiddels lijkt vast te staan dat het gaat om de inslag van een meteoriet. Ja, we weten het nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk een hele grote meteoriet. Ja, een meteoriet van een type heel erg groot, dat zijn de ergste. kwam met een snelheid van 54.000 kilometer per uur door de dampkring knallen en wogen ook zo'n 10.000 kilo. Zonder vuurbal, jong! Bam. En een vuurballen was het. De inslag werd door heel veel amateurfilms op beeld gezet. Misschien wel een paar meter groot en die komt met een geweldige snelheid de dampkring van de aarde binnen... Ja, dan krijgt hij zoveel wrijving dat hij heet wordt. Uit elkaar spat in stukken uiteenbreekt. Ik krijg die enorme lichtflits te zien. En door de inslag braken veel ruiten in de verre omgeving. Zo'n duizend mensen raakten daarbij gewond. Ja, mooi balen inderdaad. <lacht> Hoeveel schade er precies is, dat weten we nog niet. Ik bedoel, dit is Rusland en het ziet hier altijd uit... alsof er een meteoriet is ingeslagen. Toen de meteoriet insloeg was ik net aan het gamen. Ik had vorige week een nieuwe Nintendo 8-bit spelcomputer gekocht en speelde Mario Bros 1. Maar ik kan dan tussendoor niet zeven... En door de inslag viel de stroom uit, waardoor nu al mijn highscores weg zijn. Mooi shit is dat. Door de inslag besef ik nu wel beter YOLO. Oh, nu kan je door. Willemijn. Uh, dus. Goed, die met jullie niet. Um, Hidde, uh, jij als wetenschapsjournalist, je hebt er verstand van. Hoezo Tuurlijk. hebben ze dit niet zien aankomen? Nou, het is eigenlijk nog wel verrassend hoe weinig. We weten vast zelfs wat er een beetje om die aarde draait. Hoe dus echt 90% van al die meteorieten die een beetje om ons heen draaien... daar hebben we echt geen flauw idee van. Want die, die asteroïde die vandaag uh, nou, bijna ons raakt, zal ik zeggen, op 15 minuten. Ja, die is net voorbij. Hij is, is, is, is, langs langs langs is net langs gekomen. Half negen kwam hij voorbij. Ja. die gaat al echt al eeuwenlang gaat hij zo'n beetje met ons mee. Want hij draait ook om de zon heen. Net als dezelfde baan als de aarde. Hij komt steeds een beetje dichterbij ja, ja. en hij raakt ons bijna af en toe. Af, maar we hadden tot vorig jaar, tot 2012, nog geen flauw idee dat dat ding er was. Dus ja, de ruimte is zo groot. Dat kunnen we allemaal gewoon niet bouwen. Want die planetoïde die dus net is langsgescheerd om half negen, dat was op een afstand van 17. 25 en een half duizend kilometer en dat is dat is heel erbij. ja, ja 15 is... minuten hij, hij ging door dezelfde baan als wij gaan alleen wij waren net voorbij zo moet ik zeggen en daar ging hij scheerde hij ook de Als het 15 minuten eerder was dan hadden we elkaar geraakt en dat was zijn, een fikse inslag. Ik zeggen, zijn er zijn er uh, scenario's van? We wisten dat dat niet zou gaan gebeuren maar dat ding hoe groot want dat is een planeet nou ja, oh echt... dat is geen meteoriet nee geval, nee, nee, deel, nee, nee nee het is een stukje groter inderdaad hij was 45 meter begreep ik en nou goed die legt Amsterdam plat. Ja. Amsterdam of Londen is weg. Dat en het schijnt dat hij één keer in de 1200 jaar... dan raakt zo'n meteoriet de aarde wel. En dat ligt natuurlijk maar net waar. De meeste die vallen gewoon in zee. Want dat is natuurlijk nou eenmaal het grootste gedeelte van de aarde. Maar één keer in de 1200 jaar gaat het mis. Maar deze planetoïde die ons bijna heeft... Nou ja, <laughs> nou ja, ja bijna. Raak, je mag raak, zeggen bijna. Links. Ja, ja. bijna. En, die, uh, en die meteoriet in Rusland hebben niks met elkaar te maken. Heel weinig. Nee, nee, Heel nee, weinig. nee, nee ja, ja, Dit is zelfs een... een een asteroïde en een meteoriet zijn ook echt wat anders. Een meteoriet is veel meer ijs en steen. En een, een, een asteroïde is, uh, is ik zeg ik, metaal en steen. Het is veel, ja, het is bijna een planeet. Planeetachtige... Maar het is toeval. Ja, het is echt puur toeval. Ja. meteorieten leuk. gebeuren ook veel vaker. Ja, echt één straks... keer in een paar jaar uh, valt de start er zo'n ding wel neer op aarde. Ik zat straks te vertellen aan Willemijn, toen ik hier binnenkwam, van... Oh, heb je die, die, die dashboardcamera van die auto die dan die bocht om gaat En zie je in één keer zo... Zo, en ik zat dat te vertellen. Hij <laughs> kijk, waar, me hebben een blik van, Ja, nou in. Ja. ja. Je vond, ja, niet vond het niet zo bijzonder, ook. geloof ik. Nee, het zag er wel heel mooi uit. Nee, het zag er prachtig uit, ja. maar ja... Dat, dat maar het is ook wel handig dat al die Russen In films en zo. Ja, dat, ja, <laughs> ja, ja, ja, je ziet hier beter in, in films. Ja. Ja. Ja. Maar, maar, maar goed. In stukjes, of niet? Ja, hij was in stukjes gebroken. Dit was er één, want je hebt ook heel vaak dat je echt een regen hebt. Dat er gewoon een, een, een aantal langskomen. Maar deze was eigenlijk in de dankprint nog uit elkaar gebarsten. Ja. Ja. En toen maar wat nou als dat niet was gebeurd? Nou, volgens mij... Maakt dat niet zo heel veel uit? Hij was gewoon niet zo heel groot. Het is echt niet te vergelijken met die asteroïde die, die, die, die net langs is geweest. Dan was hij niet zo heel groot. Veel... Zijn we nou in beide gevallen aan de dood ontsnapt? <laughs> nou ja, als hij in het hartje van Amsterdam of hartje van Hilversum was, was het dan geweest. Dan hadden we er vast wel doorheen gevallen. Maar het zijn onvergelijkbaar hoor, die asteroïden en deze meteoriet. Want dit gebeurt echt regelmatig en er vallen. Nou ja, ik heb de laatste paar decennia echt geen slachtoffers gehoord van dit soort dingen. Maar zo groot als wat er net is langs gescheerd. Die, die, die vallen altijd op. Of uh, is, is die, is de kan, kunnen we hem ook wel eens missen? Ja, zeker. Nou goed, tot vorig jaar, dus tot 2012. Terwijl die in dezelfde baan ja. als onder. Had, had nooit gezien. Had, hadden We hadden hem nooit gezien. Dus okay. het had ook dat dit gewoon is. Door... Weet jij er ook van? Dat, dat hoorde ik een paar weken geleden. We gaan er gewoon lekker over door. <laughs> een paar weken geleden. Dat er, dat er eentje op weg is, zou ik maar zeggen. Die staat nu nog, weet ik hoe ver ja. van ons vandaan. Maar die zou, als die de baan door gaat zetten die die nu heeft, zou dat. Dat zou echt wel eens. Ja, maar dan hebben we het voor mij nog over kansen van 1 op de miljoen. Weet je wel, deze die we nu net hebben gehad, die komt in 2080 weer langs. En dan is de kans 1 op 4,7 miljoen dat die ons raakt. Dat ben ik er niet meer. Dat zijn we er net niet meer. Oh, man. ik ik ben 100. Dan ben je 105. Dat kan, dat Maar dan, het gaat altijd om kansen van 1 op de miljoen zoveel. Specifieker kunnen we het blijkbaar nog niet zeggen. Doe dus ze wat beter best, jongen. Ja. wetenschapsjournalist <laughs> Reken dat dan toch eens uit, man. Goed. Nou ja. Um, volgens heren, uh, uh, zo vaak gevaar lopen we niet. We kunnen veilig naar het voetbal. Ragnar. Ja, nou, veilig. bloedkuil ja, een ja, VVV. Nou, het valt reuze mee tot nu toe. Een uur gespeeld, vrije trouw. VVV, bal komt voor de goal bij die 1-1 stand na 60 minuten. Dus weggekopt achterin bij de Nijmegenaren. Nog maar eens voorgezet, onder meer Sijp, de centrumverdediger van VVV Venlo. Staat daar nog, maar Leroy George verdedigt uit. Leroy George zegt nu ja. Die is ingevallen een uh, minuut of twee geleden dus voor uh, voorals rechtsbuiten in de ploeg gekomen bij NEC ja, Boymans al In de spits voor Platje eigenlijk uh, onzichtbaar geweest, de oudspeler van Volendam. En Melvin Platje die uh, zijn plek dus moeten afstaan. Linsen nu in het strafschopgebied haalt hard uit. Het is een moeilijke hoek, want hij staat bijna op de achterlijn. Schiet dan op de handschoenen van Gabor <laughs> Babos. Maar dat levert dan voor VVV dat echt de basis is wel een hoekschop op. Laten we die ook. dan nog eventjes uh, meenemen, zometeen met McGuire achter de bal. Ik heb nu een aantal keren gezegd dat NEC vanavond niet meevalt. Maar je moet toch ook zeggen dat de nummer 17 VVV zich goed presenteert. Babels mept die bal weg als een soort van vlieg. En dan is de drukte weer even af achterin bij de Nijmegenalen. Die niet goed spelen. VVV houdt zich gekranig staande hier. En verdient dat puntje wat op het bord staat voorlopig meer dan. 62 minuten gespeeld. 1-1. Leuk. Ja, Willemijn, wat zijn de meest suffige beesten op deze planeet? Konijna. de paarden. Eh, nou, Nederland is in de band van het paardenvlees in een aantal voorverpakte producten. Zoals lasagne er zat paardenvlees, terwijl er op de verpakking stond dat er rundvlees in zou zitten. Het gehakt in deze lasagne maaltijd is gemaakt van rundvlees. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? De co-op en de boni-supermarkten besloten gisteren om alle maaltijden van het merk Prima Frost uit de schappen te halen. De reden? Er zou paardenvlees in zitten. En als je zegt dat iets rund is, dan mag dat dan geen paardenvlees zijn. En daarnaast zijn mensen ook wel een beetje emotioneel betrokken... bij zo'n lief klein paardje. Ja, een paard is toch een soort van huisdierachtig. Ja, uh, yeah, dat ga je niet opeten. Onten natuurlijk niet zo lekker als een broodje goudvis of een bakje kavia-pootjes. een dier is een dier en hoef je geen onderscheid in te maken. Nee! Eet u wel eens paardenvlees? Ik heb wel eens paardenvlees gegeten. Ja. We hebben hier vroeger op de de paarden staan ja. Nou, Daar ging ik vette krijgen halen. Wat? En dat was heerlijk. Wat? Oh, dat was goed Verrukkelijk. Want de el lange geknaren die paarden alsof Ankie van Gunst van hoogst persoonlijk over je tong zat te piezen. En het is heerlijk. Ja. <laughs> nou, ja, er zijn natuurlijk mensen die met wat andere sentimenten naar paarden kijken dan naar koeien. Een beest is een beest. Sorry hoor, daar heb ik geen probleem mee. Uh, ik bedoel, sorry hoor, als ik mensen bel, Ik bedoel, pardon. Uh, ik, eet, ik eet gewoon graag paarden. Oké, oh, okay. nu no. iets, willen wij zetten maar een punt achter. En we gaan proeven hè? Ook. Ja, nou, jullie hebben. De, de Leo Muizerak is hier van uh, het podium, restaurantpodium in uh, Utrecht. Iedereen heeft al geproefd, volgens mij. Ja, ik. mij maar uh, ja, ik was hier niet zo Ik voor het eerst in mijn leven. Al, uh, hele gauw klaargezet, Mike. Boris heeft een heel klein stukje. Dat ja, ja, is een plas. Heeft ik niet zo van, van, van, van rauw vlees. Maar ik ga wat ik ga proberen. Ik en heb er geen proberen. moeite mee. Ja. ja, ik heb een tartaar gemaakt. Het? Een beetje cannibaal. Dus dat is een beetje pittig aangemaakt. Ja. Dat, is een, dat, uh, dat is echt de cru-versie op een Chinese lepel. Met wat Japanse radijs. Gewoon even voor de frisheid. En daarnaast heb ik gewoon de. Nou, het is toch een radio? We moeten okay. toch een beetje een ja, hoorspel dit, van dit maken. Ben jij. Dat Je is... mag ja. het lekker smakken. En, ja, uh, ja. en uh, ik ah, heb ja, natuurlijk uh, Haas, uh, dichtgeschroeid... en dan dunne plakjes van gesneden. Dus, ja, hmm. weet je, kijk, dit is heel herkenbaar paardenvlees natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel even anders dan die kant en klaarmaaltijden Want die moet je sowieso als, uit de schappen halen. Als jij halen, had natuurlijk. gezegd dat dit rund was geweest, had ik het ook geloofd hoor. Nou, het is, het is uh, nee, het verbaast mij dat bijvoorbeeld uh, Johannes van Dam. En nou, ook, uh, ik, ik geef zijn naam stukje. altijd van de Volkskrant. Of misschien wilde ik die wel vergeten. Uh, dat die uh, uh, ook niet echt herkennen. En dat die eigenlijk een beetje zoiets hebben van: hm, wij culinair uh, journaal, wij kunnen dat niet herkennen. je uh, die, dus die hadden, je een hadden een het restaurant al niet... gegeten wat nu sinds negen, 1949 paard uh, is. Had jij het gelijk gemerkt? Uh, dat weet ik niet. Nee, dat zou, dat zou je. stoere praten als ik ja. dat zou zeggen. Maar het is wel zo dat. Um, ik heb wel heel vaak paardenvlees gegeten. En ik heb ook een keer paard geslacht. En uh, ik weet wel de, aan de kleur en de structuur. Maar dat, dat kun je dus zien op het moment dat het nog niet bereid is. Of ja. kun je het ook zien als, als je het dan wel bereid ja, hebt? Als, je, als je het wel bereidt, wel <laughs> ook. Dan okay. wel. Want het heeft een. Mm. Vooral als het verder gegaard is. Want het bevat meer bloed. En het mm. wordt sneller wat leveriger. Dus als het te ver gegaard is, wordt het ook minder lekker. Uh, maar de structuur is echt wel anders. Maar in rauwe ja. versie moet je het zeker kunnen zien. Hoewel, ja, weet je, je, ziet, je hoort het nu ook weer. Er wordt wel mee gerommeld. Maar het is veelal uh, ja, weggemoffeld in die ja. uh, kant-en-klaren en vermalen. En er worden allerlei uh, methodes je, met ja. kratjes. Uh, maar het, het verbaast jou absoluut niet dat het nu in een... Misschien de ophef wel, maar niet dat het overal opduikt. <lacht> want jij zegt, er zit in zoveel producten paardenvlees. Uh, ja, ja, de ophef verbaast me inderdaad wel. Maar nee, de, het zit in zoveel producten. Word, je wordt er een beetje mee... Uh, ja, eens zoveel tijd is er zo'n periode van... Uh, in je frikandel zit een beetje wat er allemaal want in, in je zit. En broodje, begrijp je? Zozeizoeprootje is heel veel product waar paardenvlees in wordt vrij. En dat wordt ook no no nog meer dan? Uh, nou, inderdaad, in kanten klaarmaaltijden in uh, uh, volgens mij ook veel gehaktachtige soorten, zeg maar, dus de vullingen voor broodjes en worstenbroodjes, dat soort dingen, daar zit het heel veel maar in. Maar ik, dus ik zie heel erg paard als een soort luxe product, is het goedkoper dan ja, hun? het is ja. echt topvlees, het top Be heeft een goed leven gehad, uh, ja. laten we daar, hè? ik bedoel, iedereen loopt de zeik over een paard, sorry dat ik bestaat, zo zeg, er bestaat, wordt... bestaat geen bio-industrie voor paarden nee, nee, ik heb nog nooit uh, tien paarden in de kooitje nee. zien zitten, nee. geen, of, uh, het moet goedkoper. goedkoper Het is zeker scharrelvlees en als het goed bijgehouden wordt, heeft zo'n paard een soort van paspoort, dus, dus er wordt bijgehouden van wat voor uh, medicijn, medicijnen en ja. medicatie heeft hij gehad gedurende zijn leven. Dan wordt hij dus ook niet, uh, uh, dan wordt hij dus zeg maar vernietigd. Dus, uh, en die paarden die bijvoorbeeld kreupel zijn en jarenlang dienst hebben gedaan. Dat is het dus prachtig vlees. En uh, tuurlijk is het wel confronterend als je zo'n beest dan inderdaad gaat eten. En het je eigen paard is geweest, dat doe je niet. Dat geloof ik wel. Is dat niet wel. de ultieme liefdesverklaring aan je paard dat je er uiteindelijk ook komt als een paard ook zou zeggen misschien ook. van ja eet ja, mij nog wel ja. maar zo'n illegale partij is dus blijkbaar wel goedkoper dan dan rund, van anders nou, ja, je ja, je ja de kiloprijs is natuurlijk veel lager dan rundvlees maar en en is natuurlijk dat? omdat er zoveel, omdat er in het, Nederland een enorm paardenoverschot is maar dat is in Nederland Nee, ja, er is geen, er is geen, er is geen er is niet echt vraag naar net vlees nee dus uh, daar ah, dat kijk dat vroeger gekrapte. in Utrecht was de studentenbiefstuk was een goede biefstuk van de paardenslager en niet alleen in Utrecht maar overal want de student die haalt een goede biefstuk voor een goede prijs had altijd een beter product dan de snops om de hoek met de ossehaas. Maar nu, ik geloof de verkoop in Groot-Brittannië is vertienvoudigd inmiddels. Dat zal hier ook wel... Dus de prijzen zullen nu wel enorm omhoog gaan. Ja, ik schrok vanmorgen ook toen ik voor jullie dit stukje ging halen. Dus ik hoop dat jullie het lekker vinden natuurlijk. Ja, Maar ik denk dat het heel goed is dat we een breder palet krijgen aan vleessoorten en dat we daar minder moeilijk over denken. Het is natuurlijk in Nederland qua eten toch heel erg trendgevoelig. Nog zo'n ik hoorde voor twee weken geleden de, dat er een enorme overschot aan bijvoorbeeld aan ganzen is. Hè, die dus nu afgeschoten worden bij Schiphol. En weet ja. ik veel, of, of door boeren. Omdat ze akkers volledig vernieuwen. En ganzen is natuurlijk buitengewoon lekker om te eten. Ja, het is absoluut goed om te eten. En Je kunt er heel veel kanten mee op. Dus als jij zegt van een, een verbreding van het palet ja. aan vleessoorten die je ja, zou Ja, alleen kunnen... dat staat dan wel weer haaks op. Die enorme smaakvervlakking die opgetreden is. Want uiteindelijk, iedereen heeft het wel over beter eten en over he, de, de streekproducten. Ja. En de, we moeten kwaliteitsvlees en we moeten biologisch. En dat, dat is een fantastische ontwikkeling. Alleen en het enige wat er een beetje haaks op staat is dat het uiteindelijk in de praktijk ik toch wel heel veel mensen broodjes zie halen bij de pomp en allerlei dingen die mm. eten. Ik denk, ik kijk altijd in supermarktmandjes maar... en ik, ik schrik er echt van. <laughs> ja. wat, wat, wat een. Ja, ja dat uh, Jij zegt aan, uh, het is dus verbaas jou niks. Uh, het wordt in zoveel producten gebruikt, het is gezond. Het Is lekker? Ja, is, is het gezond? Want er zijn natuurlijk nu ook verhalen van er zit uh, ja. bepaalde medicijnen hebben die paarden gekregen, hoe heet het? Met, met ja. de de hele moeilijke naam. Niel butazoon. Dat is wel. Ja. En dat is niet goed voor mensen. Nou ja, zodra het dus in een soort van, in een soort van schaduwhandel terecht komt, uh, dan heb je dus het nadeel dat het dus niet traceerbaar is. Dan wordt het een soort van product wat maar een beetje verwerkt wordt. En terwijl als je het als een klasseproduct ziet of als een volwaardig vleesproduct waar je ook hè, van kan kunt leert genieten. Mm -hmm. Dan heb je ook niet dat dit is, want dan bestellen we of paard, en dan willen we ook weten wat het is. Want laat ik heel eerlijk zeggen, ik vind echt, ik zou het, je kan het niet maken om een product te verkopen onder andere naam. Mm. Ik zeg, yes. ik zeg, en dat ik zeg, is natuurlijk. Dat is het enige schande eigenlijk natuurlijk. Ja, en en voor de rest ook. is er niks aan de hand. Nee, want het is inderdaad gezonder. Nou, en als je het over die gezondheid hebt, inderdaad over dat medicijn, Nou, dat is echt. Non-probleem, want ik begrijp dat je als je een stuk paardenvlees eet en je dat paard is inderdaad behandeld met dat medicijn, dat je een miljoenste binnenkrijgt. Van uh, stel dat je het zelf zou krijgen, Want vroeger werd dat medicijn ook aan mensen gegeven, blijkt er gevaarlijk, maar als je een stukje paard eet, krijg je een miljoenste binnen. Ik bedoel, het zout wat je erop stoot, is gevaarlijker voor je dan uh, ja, de medicijn je de. wat er ja. allemaal in, in dat rund dus is. het is gewoon niet ja, maar, ongezond. Paarden nee, het is magerder, het jij. is vitamine rijker en het is ook nog beter voor het milieu, want het stoot minder metaal. Ja, er is nog iets anders. Kijk, ik vind eigenlijk wel interessant dat juist door de aandacht die paardenvlees heeft gekregen, dat dus de paardenvlees populariteit stijgt. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, want we kunnen het hier hebben over die vreselijke mensen die dit allemaal doen en die dus inderdaad iets verkopen onder een andere naam die moeten worden bestraft, allemaal eens. Maar burgers, consumenten, wij ja, zelf... Ze moeten één ja. lezen, maar moeten zich ook realiseren dat dat vlees, wat je dus door een product prakt op je pizza. en We werken overal vlees in, wat we eigenlijk niet eens meer als vlees kunnen herkennen en ook niet meer en, en dan moet het ook nog niks kosten. Ja, jongens, dan, wat denk je nou? Denk je dat, nou, ja, dat, dat... je nou voor die prijs gaat kopen? Dus ik vind ook dat dit ook weer duidelijk maakt: al die goedkope producten waar vlees in verwerkt is in de supermarkt, denk nou eens even na wat daarin zit. Niet alleen maar bio-industrie. Ja, maar je kan ja, toch niet van de, de consument ik... vragen dat je voor het schap gaat staan en dat je denkt, die pizza jawel. is wel ja, heel ja, ja, de ja, dus ja, Nou, Dat soort bewustzijn moet wel. Ja, in de huidige globalisering kan je toch echt niet meer die, die voedselstromen volgen. Die zijn ja, niet die te precies, volgen. Je je dat je restafval krijgt. Dat hebt wel van hetzelfde bezig. Maar wacht even, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover. Dat, kijk, mensen die de boel flessen, die moeten worden aangepakt. Dus die die producenten ja, enzovoort en die ja, mensen ja, die overeind. aanpakken, huppakee. Maar op het moment dat mensen denken, huh, wat zit er allemaal op op mijn bord als ze echt goed gaan kijken? Ja. Kijk, dan moeten ze zich realiseren van, ja, wat denk je nou voor die prijs dat je dan het beste van het beste krijgt? Dat is onzin. En ten tweede vind ik ook dat mensen gewoon moeten, moeten nadenken over als je nou zoiets eet als een als een dood dier. En ik ben geen vegetariër. Ik hou ook van een stuk vlees. Eet dan bewust precies wat de kok hier zegt. Maar moet het da dan niet makkelijker worden gemaakt dat je daarover kan oordelen? Want als consument, ik, ik kan toch nou, moeilijk in, nou ja. de, in de supermarkt nou, nou, gaan alles gaan opzoeken om op een mobieltje nee, waar te vinden? Dat moet dus op het etiket staan, wat mij betreft. Ja, ja, absoluut. Moet er moet duidelijker, uh, uh, duidelijker uh, aangegeven worden wat, het, uh, wat erin zit. En ja. ik denk dat als je dus inderdaad in de schappen staat, en ik zeg al, ik noem altijd het voorbeeld van, bij mij aan de hoek zit echt zo'n studentensupermarkt. En als ik daar sta, dan zie je ze altijd twijfelen tussen nemen we vier kipfiletjes of één. Nou, dat is het kilokraller verhaal natuurlijk. Dat maakt me ook niet uit. Maar die neemt niet dat kleine roze biologische filetje, omdat hij er vier voor heeft, voor dat tientje. Dus dat gaat, daar gaat het al fout. Maar als je dus in plaats van alleen maar die filetjes en dus ook en die haasjes... ook die andere delen aantrekkelijk maakt in zo'n schap. En je zet daar dus noods. Koks, wij willen heel graag. Ik ken ja, duizend ik, collega's die ja. zeggen, wij willen daar gewoon we staan. staan. En, laat, en of het dan ook in de supermarkt is, of ja. op een school of gewoon thuis. Uh, wij willen wel laten zien dat je van die hele uh, van die wangetjes van het paard, dat je daar echt een topstovenlapje van kan maken. Maar je moet er ja, uh, echt een beetje tijd in stoppen. Ja. Of in ieder geval weten. En wij ja wij hebben in Nederland toch een beetje, dat zie je wat ten opzichte van andere landen. Uh, Tijd. Wij nemen geen tijd om nee, eten snel. klaar te maken. Zo, maar we verdiepen ja, dan weer ons er niet over. Ja, maar ik, koop dus wel, ik ben. Ik ben nou ja, een heel veel punten ben ik wat conservatiever geworden de afgelopen tien jaar. Maar wat betreft dierenwelzijn. En de manier waarop we met vlees omgaan. Nou, vind ik echt dat het schandalig is in een beschaafd land ja, als Nederland. om we met ook vlees echt omgaan. Een, een echt cultureel probleem. Ja. Dat, het, dat, je, dat we het normaal vinden dat iedereen voor een bizar lage prijs elke dag vlees moet eten. Ja, dat bijvoorbeeld. Ik heb trouwens schaaf, goed nieuws. Want ik was van de week bij een gala. En daar werd. Door een, niet naar noemen, de loterij wat geld uitgedeeld. Zo hier en daar aan mensen die een goede initiatief hadden. En um, ik zit hier niet voor Greenpeace. Maar Greenpeace had een daadwerkelijk goed initiatief. En dat, die zijn een app aan het ontwikkelen. Uh, niet eentje waar je dus als je in de supermarkt... allerlei dingen moet in gaan tikken. Nee, die hou je voor het product. En je scant de barcode. En dan zie je waar het product vandaan komt, hoe het met dierenwelzijn zit, wat voor spullen erin zitten. Gaan ze maar door. En ik denk dat dat Dat, dat, dat, dat zou nog wel eens. Als ja, je, dan je zegt moet, een marginale groep mensen die daarop letten. En Dat is zo raar. Ja, maar het wordt je niet zo makkelijker je. gemaakt. Je hoeft niet meer te gaan ja, denken. Iedereen wat weet staat daar nou naar gaan googelen? Iedereen weet niet. Maar het werkt nu toch ook? Maar niet iedereen weet waar die pizza van 1,15 euro vandaan komt. Wat daarop zit. Het goede van zo'n rel in de media. Is dat mensen bewust worden? Is dat mensen denken van. oh... Oh, ja. zit dat allemaal op een pizza? Ja. Uh, bedoel, en door mensen, uh, ik vind vlees prachtig, maar als je het ergens doorheen gaat prakken... Als, alsof het gewoon, bij wijze van spreken, een, een bijproduct is... Uh, als je het eet, vlees, neem het serieus. Weet je, als door, als, als het twee kipfilets bij elkaar goedkoper zijn dan een, dan een blikje kattenvoer... dan dat weet je toch dat er, is, dat er iets ja. in te is. Ja. Kortom, als er iets goed komt uit paardenvleesgate... is dat we het erover hebben en dat mensen Absoluut. misschien weer ietsje ja. bewuster ja. zijn. En, ja, en voor de rest ja. moeten er gewoon natuurlijk opstaan wat erin zit. Ja. Dat is helder, lijkt mij. Drachlaars, die kijkt naar een prachtige wedstrijd. NEC-VVV. Nou, een interessante stand. Dat wel. 16 minuten voor tijd. Het is 1-2. VVV Venlo staat op voorsprong in de bloedkuil van NEC. Jawel. Want een fantastische aanval die eigenlijk niet bij deze wedstrijd past. Een uitgooi van de doelman van Maanpa richting de linkerkant van het veld. Daar gaat Brian Linsen lopen. Die ziet dat Maguire meegaat op rechts... Het gaat geconcentreerd en heel snel. Maguire naar de achterlijn. Linsen loopt door en kopt de bal van heel dichtbij. Keihard achter Gabor Babos van dichtbij. En dus is het 1-2. Dat dat zes uh, minuten eerder Nathaniel Wil na een, uh, wilde tackle de rechtsback van NEC rood had gekregen. En dat 10 tegen 11 dat wordt uitgebuit door VVV Venlo. Dat nu ook trouwens met de man van de voorzet van zojuist via Maguire nog een voorzet mag geven. En vrije trap beter mag nemen vanaf de rechterkant. Babos geen probleem. Voor de doelman van NEC. Nu niet. Maar NEC valt tegen en VVV speelt geconcentreerd. Slim als een collectief en positioneel ook wel sterk vind ik. En daardoor staat die ploeg gewoon aan de leiding terecht met 2-1 in Nijmegen. Hoeveel tijd is er nog om daar iets aan te doen voor de thuisploeg? Een blik op de klok die ik nu weer in beeld heb. Precies een kwartier nu. Een kwartiertje, ja. Radio 1. NOS -journaal. Van half tien met Martijn van Beek. Bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is Roger Federer verrassend uitgeschakeld. De nummer 1 van de plaatsingslijst en nummer 2 van de wereld verloor in de kwartfinales in twee sets van Julien Beneteau. Het werd 6-3-7-5. Federer won het toernooi in Rotterdam in 2005 en vorig jaar. De grote planetoïde die de aarde op korte afstand zou naderen, is de aarde weer voorbij. Om 6 minuten voor half negen kwam hij het dichtst bij de aarde.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 Uh, heeft benoemd tot de top van de bank van het Vaticaan. De Duitser Ernst von Freiberg is sinds vorig jaar topman bij een scheepsbouwer... die onder meer militaire schepen maakt. En dat is opmerkelijk, omdat volgens de regels van het Vaticaan... de bank geen zaken mag doen met bedrijven die militair materieel bouwen. Maar volgens de kerk kan de aanstelling doorgaan... omdat von Freiberg leiding gaf aan de burgerlijke tak van het bedrijf. En dat is de hoofdpunt. En je luistert naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zetten we een punt achter de week. En vanavond doe ik dat met kok Leon Mazarak. Zeg ik het nou goed? Mazarak. Ja, je doet het echt perfect. Ach, en Frans. En, en. Het is Frans. Wat vertelde je nou net? Wat betekent het nou? Ja, uh, het is uh, Zuid, uit, uit Zuidwesten komt het en het betekent eigenlijk in den wijngaarden is dus mij wordt verteld, maar het is dus gewoon een soort artiestennaam. ik vind het eigenlijk gewoon Jan Keizer. <laughs> maar dat flesje wijn, dat kon er niet meer van vanaf. Nee, want we zitten aan het bier, maar ze moeten hier maar zijn klimaatkast neerzetten. Maar jullie hebben allemaal paardenvlees gegeten, dus bier. Ik ga oh, lekker bier dus, uh, met paardenvlees is trouwens best wel een combinatie. Het is top. Ik vind het super lekker. want dat is helemaal rauw, wat we net uh, dat, dat stukje. Ja, de dit cru, is... en de gebakken. Ja, je hebt, oh, je hebt alles gegeten. Ik ben ja. helemaal blij, dus en de hey, Luuk, gaan we het gaan Ik geef het even aan de mensen daar. Oh, hey. Hey. De techniek hey. is wel ook een stukje hey. jaloers, een stukje. We hadden wel een half niet voor langs de lijnen, Luc. <laughs> Kom op, zeg Concurrentie. <laughs> ja. Goed, paardenvlees aan tafel. Kok Leo Mazurik, politiek commentator Boris van der Ham. En wetenschapsjournalist Hiddep Boersma. En natuurlijk, mijn man. Mijn mannetje. Met mond, mijn mannetje. Met paard in de mond. Erik Kortonen. En je kan uh, meekijken op de webcam radio1.nl. En dan zie je hem vanzelf. Of meepraten op Twitter. Hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, ik heb iets moois meegenomen. Als je naar de foto kijkt, denk je, oh, tenminste als je een man bent, misschien als vrouw ook. Maar ze is heel mooi en ze kan gitaar spelen. En dat is altijd een leuke combinatie wat mij betreft. Ze opereert onder naam Valerie June. Ik weet niet of dat haar eigen naam is. Misschien is het ook gewoon Van de Wijngaarden. Ik weet het maar nooit. <laughs> het um, maar deze single, en er komt nog een album, en daar ben ik heel benieuwd naar. Deze single is geproduceerd door Dan Auerbach, die je misschien zou kunnen kennen... van de band The Black Keys. een van de hipste rockbeentjes mm. eigenlijk van het uh, rockduo's. Want ze zijn we met z'n tweeën van het moment. Maar de beste jongen heeft altijd wel een goed uh, uh, oor voor... Mooie, goede, trekken, nieuwe um, zangers en zangeressen. Deze Valerie June, kun je eens goed luisteren. Dit is, dit is heel erg blues. Heel erg blues. En dat hoor je eigenlijk niet zo heel vaak gedaan door zo'n vrouw... die dan ook nog eens een keer de gitaar te hand neemt. Valerie June hoor je met You Can't Be Told... En dat kun je ook wel horen. Ook geproduceerd door Dan Auerbach, dus van de Black Keys. hoorde je Valerie June you can't be told. Ze zijn inderdaad hele knappe dame. Knap hè? No. En dan ook nog met zo'n gitaar in handen? Nee. No. Bah. Goed, leuk. Ja. Nee, ik uh, ga... ga ik... Ik... Ja, nee, nee, bespreek lekker. Wil je het ook zien? Leuk, ja. ja. Wat ja. laatste punten hebben wij? Wat korte punten? Of oh, rekken is inderdaad. Een hele knappe... Nou, hè. <laughs> en hey, weetjes. Ja, een van de... Is heel wat anders hoor. En uh, een van de hoofdverdachten van de mishandeling in Eindhoven... heeft namelijk een interview gegeven aan Poon News. Vanavond wordt dat uitgezonden in dat programma. Ik slaap er zelfs niet goed, toch? lukt niet meer. Waarom niet? Dat je beseft dat je... Het, ja... Dat je beseft dat je op één minuutje tijd meer dan de helft van je leven kwijt bent. Alles terug opnieuw kunnen doen. Toekomst, dit, dat, alles. Ja, de hele uitzending is er gewijd vanavond om kwart voor elf op Nederland 3. Jij ja, had ook een stukje gezien, hè? Er stond een, een, voor, een, een klein filmpje op, op telegraaf.nl. Ja. Wat dacht je? Erik? Nou, ik dacht heel even terug naar anderhalve week geleden, toen die gast van Ponyuws als een soort maloot achter deze jongen aan het aanrennen was. En dan probeerde zijn capuchon van zijn ja. op te trekken, snap ik eigenlijk niet zo heel goed, ondanks het feit dat ik zijn spijt wel begrijp. Maar dat je dat dus uitgerekend bij die gasten bij Ponius gaat beat zitten them doen. Join them. Ja, ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ja. Ik je je geval, in, ja. in mijn boek staat hij anders. Je kent Beat them, fuck hem, maar dat is ja. in dit geval Precies, uh, ja. telt hij niet. Maar je, je begrijpt niet waarom die jongen meewerkt aan het interview. Denk ik dat Was, jongen... de Ja, nou nee, maar het is nee, Ja, er nee, ja. zijn er meerdere. Het het ik weet Wel Ik Dacht het wel. Ja, ik ik ben blij dat hij er spijt van heeft. Ik bedoel, het zou erger ja, geweest zijn leek als hij al dat spijt niet spijt hebben van de impact die het heeft gehad. Toch op zijn toekomst. Ja, ze zeer, nou, niet? Dat, dat, dat is ook de, op, op basis van deze quote hoor. Er stond nog wel iets onder hoor. Dat hij, hij, okay. Wat zei hij nou Luc? Ja, ja, ja, hij, hij, hij, hij zegt natuurlijk wel dat het zijn eigen schuld is. Ja, okay. En dat, dat, dat hij daar helemaal uh, zelf, uh, ja, zelf beschuldigde. De hele interview nee. is nog niet uitgezonden. Ja, maar ja, je kan ook zeggen, wel knap van Po Nieuws... dat ze hem zelf hebben. Die hebben heel veel gedaan om die mensen in het vizier te krijgen. In ieder geval Nederland. Ze slaan daar wat ik bij Pownoos dan wel vind, is dat ze, bedoel, dat ze dan achter die jongens gaan zitten. Dat is één ding, dat doen ze soms behoorlijk over de schreef... maar dat ze ook nog de familie gingen achtervolgen... dan denk ik van, ja, dan moet je echt een grens trekken. Dus, nou ja, goed. Maar goed, Paun Paunus is blijft prikkelen, wat dat betreft. Maar vind je het knap dat ze hem zover hebben gekregen dat hij dat interview doet? Ja, dat is natuurlijk knap, zeker Of, of Erik ik, of, ook terecht of het, zegt. Of hebben ze gewoon zo hard achter me aangerend... dat misschien die advocaat ook zijn, zei van... Zij in godsnaam, geef maar een ja, interview, dat dan zou ook kunnen. dat zou ook kunnen. Kijk, op vind ik het... Nou ja, normaal ik vind het niet ja. erg dat ze meehelpen... met opsporen van dat soort jongens, maar... Uh, nou ja, goed, maar het is knap dat ze het binnen hebben gehaald, zeker. Vanavond, dus in Israël in Pauwnieuws. Doek. We gaan naar de Pontifex-it. Uh, de paus treedt af en dat is heel erg groot nieuws. Zo groot dat we in eerste instantie niet eens wisten hoe we het wisten. Paus Benedictus treedt terug. Dat heeft hij op de een of andere manier bekendgemaakt. Ja, in Zuid-Amerika, het uh, katholieke bolwerk hier op aarde, reageerde geschokt op het aftreden. Ja, een beetje van, nou, huh? Eh, dat is lang niet gebeurd. Ja, ja dus in de katholieke polwerk Zuid-Amerika reageerde men op het nieuws dat de paus voor het eerst in zes eeuwen aftreedt. Met de woorden: Nou, goh, dat is lang niet gebeurd. Adres hey, no oh, marion, marion, marion, marion van Rooien. Ik hou van Marion van Rooien. Ja, eh, Boris, jij bent natuurlijk voorzitter van het Humanistisch Verbond. Ja, jij hebt uh, vol genoegen. Ik ben genoegen... de paus van de humanisten en van de atheïsten, zeg maar. Ja. Maar uh, ah. ja, dus, mijn collega is um, afgetreden. Ja. Um, um, Ongelofelijk morgen. Uh, uh, ja. ja, heb jij zitten uh, er uh, genieten van dit nieuws? Nee, het is echt iets voor de rooms-katholieken zelf. En. Um, het is natuurlijk wel een paus die heel wat ophef heeft veroorzaakt. Met het uh, uitspraak over condoomgebruik. Met halve en hele uitspraken over het homohuwelijk. Natuurlijk ook dat hij heel langzaam heeft gereageerd... Eigenlijk op die sekschandalen binnen de Rooms-Katholieke ja. Kerk. Dus het is niet een, op alle punten een hele succesvolle paus geweest. Maar iedereen zit nu van... ja, nou komt er een andere paus, dan komt alles goed. Nou, denk het nou, maar niet. Maar uh, het zal altijd een conservatieve uh, paus zijn. Zeker als je het afzet tegen heel veel Rooms-Katholieken in Nederland. Want die trekken die, ja, zich eigenlijk helemaal niet heel veel aan van wat de paus eigenlijk zegt. Dus ja, het is, heel, het is op zichzelf wel spannend, want de paus is wel heel een heel apart figuur, want hij is niet alleen maar leider van de Rooms-Katholieken, hij heeft ook nog zijn eigen land, het Vaticaan. En die zijn bij de VN uh, gewoon hebben, hebben een status, een grotere status dan bijvoorbeeld Geen de Palestijnen. Geen veto, godzijdank. Maar... Dus ze hebben ja. heel veel diplomatieke uh, uh, invloed, en die invloed is in Nederland natuurlijk heel klein, maar in de rest van de wereld best groot. Dus ik zeg als het of of humanisme. Kijk, want je moet vinden wat je vindt, dat is prima. Maar dat de rooms-katholieke kerk op die manier zoveel invloed heeft in de wereld, dat is niet meer van deze tijd. Ik was hier van de week in dit programma te gast als Afrika-deskundige. Nee, ja, als omdat iemand er natuurlijk. In Afrika is geweest. Omdat onze ganeest natuurlijk als gedoodverfde kandidaat voor het. En ik, ik was wel redelijk verbaasd over alle commentaren. Van leuk, en, en hij werd groot afgebeeld voor op de kranten. Maar als er nou één notoire, om het, met het, met het bij het naam te noemen... homohater op het Afrikaanse continent rondloopt... is het die man wel, die Oeganda heeft gezegd dat ze, dat in Oeganda heeft gezegd... dat hij het uitstekend vindt dat daar een wet aangenomen wordt... dat homoseksualiteit tot de doodstraf kan leiden. Dus wij, dus wij denken ja, misschien de, het obama ja, Ik wou net zeggen, ja, het, nou, nee. laten we ons daar niet in vergissen. Nee. He, ik wou net zeggen, het is de no. devil in the the the the the disguise, show. hoor. Wat? <laughs> De, nou, ik zeg, het de, de emancipatie schermenis. blijkbaar van de donkere man gaat dan boven uh, zijn gedachtegoed. Daar, Daar lijkt het, ja. het op, hier. dat is heel erg. Ja, dat is heel erg, want het gaat natuurlijk om die denkbeelden. En als die ja. nog erger zijn dan de huidige... Ik ben ook atheïst, maar zeker niet anti-religieus. Ja. Maar deze man, heeft, ja, die heeft wel echt denkbeelden waar ik heel veel moeite mee heb. En inderdaad, zijn invloed is ja, veel, veel te groot. Dat was uiteindelijk ook de, de reden is... waarom Zuid-Amerika zo lauwtjes reageerde, wat Marion van Rooijen zei. Omdat ze daar toch wel liever een wat progressievere uh, paus uh, zagen zoals de vorige, die was toch iets meer, uh, meer laidback. En, uh, <lacht> en, en, de, en deze vonden ze net iets te conservatief. Ja, fascinerend ja, ja. toch, wel dat er, nog, dat er best wel een groot continent aan katholiek is, dat, nou ja, dat het vrij vooruitstrevend is. En dat er daar nog altijd zo'n die rooms katholiek ja, dat is de... de die, die maar ja, als, je, als ik het dan over Afrika nog even heel kort daarover mag hebben... Dat, daarom zei ik ook afgelopen week... als deze man het inderdaad zou worden... voelt het continent zich gesterkt door iemand uit hun eigen gelederen... En wat ik tegenkom, zeker onder katholieken op dat continent, is dat dat, dat uh, anti-homo huwelijk. Dat, dat zijn breed gedragen, echt breed gedragen onderwerpen. En die zullen dan, die zullen dan uh, harder op de agenda komen dan door dan, deze siniele oude Duitsers. Nou ja, oftewel, misschien moeten we maar hopen op die Canadees. Misschien. Ja, maar weet je, dan nog. Ja, dan nog ook het hij, zal altijd het conservatief doen. Je, je, je, ja, je moet een soort van compromis sluiten. Dus al die flanken binnen de katholieke kerk. Ja. Dus dat is, kijk, dat is een beetje raar. Heel veel andere geloven die hebben niet. Eén iemand die het hele geloof bepaalt. En bij de Romese katholieken is dat natuurlijk wel zo. Nou ja, het is aan katholieken zelf om dat dan ter discussie te stellen... om dat anders te organiseren. Want heel veel pastoors in Nederland... die hebben helemaal niks eh, met een aantal denkbeelden van de paus. Maar ze mogen het niet eens zeggen. Nou, dat is toch raar. Dan we krijgen we wel een soort nieuwe opsplitsing. Ja, wow. ja, we hebben al heel veel protestantse kerken. <laughs> ja, ja. Ja, misschien komt we er wel weer nog een soort zijtakpaus. Spijkt er iets op een deur misschien. We ja. gaan hm. het zien wanneer de 28 e treedt hij af. Hè? Ja. En dan duurt het nog eventjes voordat we een nieuwe hebben. Um, rug naar Nieuweijer. Voetbal, NEC, VVV. Voorlaatste minuut van de wedstrijd nog altijd 2-1 voor VVV. Daar ging het vorige week bij Herenveen ook op het laatste moment fout. Terwijl Spits Novoel nu op de middenlijn gaat zitten. Dat betekent dat de wedstrijd even stil ligt toen in die slotminuut in het Abelenstra stadion... Kwam er nog een tegengoal en maakte Finn Bokerson namens Heerenveen gelijk. Maar ik heb het gevoel dat dit wel goed gaat komen voor VVV. Dat ontegenzeggelijk in een goede fase zit. Met schoten nog op paal en lat van linsen. Inmiddels gewisseld van haren ingevallen. Hij knalt de bal zojuist vanaf de rechterkant spijkerhard op de kruising. En dat geeft aan dat VVV echt de ploeg is die de punten vanavond in Nijmegen verdient. Die hebben een goed weekend en zijn zo goed uit de carnaval gekomen. Want als ik me niet vergis was dat toch afgelopen week. 2-1 staat het als we zo meteen de blessuretijd ingaan. En dan komt de vierde man zo meteen aan de zijlijn staan. En dan zien we dat er vier minuten bij komen. Vier minuten nog voor NEC. De verrassing toch van de afgelopen weken. De kans om nog gelijk te maken. Maken. Nog een paar minuutjes, maar Boymans de afgelopen weken als invaller steeds scorend krijgt een hoge bal nu op zijn hoofd. Laat hem over de achterlijn gaan via zijn kale kop en dat betekent dat er weer een kans is verdwenen voor de NEC. Ach, dat kan een keer gebeuren zo'n wedstrijd. De druk stond er toch wel wat op. De verwachtingen waren hoog. Van het publiek in Nijmegen en dan gaat het mis tegen VVV Venlo. Dat uh, zeer compact heeft gespeeld, zeer compleet is uh, geweest en beter was dan NEC. De bal is rond de middenlijn bij invallen Leroy George van NEC. We hebben alweer één minuut van de extra tijd gehad. Het is bij NEC VVV 1-2 en dat lijkt normaal gesproken ook uh, de uitslag te worden. NS-topman Bert Meertstad, Meerstad vindt dat de reisorganisaties een beetje piepen... als zij klagen over de winterdienstregeling. Dat zegt hij in een interview met NSC Next. En eerder deze week zei hij bij Nu.nl... ook al dat spoorbedrijven in het buitenland met jaloezie... naar het systeem van de winterweerregeling in Nederland kijken. Volgens hem lopen we namelijk heel erg voorop in de wereld. In Noorwegen bijvoorbeeld, daar rijden alle treinen in de winter de hele tijd door. Dan ben je eigenlijk gewoon niet goed bij je hoofd. <lacht> <Ja. tus> Ja, hij heeft wel lef, hè, deze meneer, of dit? Ja, het is gewoon hilarisch dit, toch? Dat kan je niet serieus nemen dit, dit. verhaal, toch? Leuk? Moet ik je wat te zeggen? Ja. Maar ja, hem, ja, ja, op zich. En jij maakt hem kapot. Ja, nee, nee, helemaal niet. Nou ja, kijk, ik vind wel, want uh, dat zegt hij. Ik heb het hele interview uh, gelezen. Hij zegt dat hij dat, dat hij de reiziger duidelijkheid geeft uh, door die winter, ja. re, winterweerregeling te geven. En op zich ja, ik vind zelf altijd als je met de trein gaat en dan kijk je op je op je iPhone en dan of weet ik veel telefoon en dan en dan staat er van, oké, okay, de trein gaat nu over een half uur. Nou, dan loop je, loop je niet dan wel naar het station toe... maar dan loop je over twintig minuten naar het station. Je kunt heel erg op de kijken wanneer de trein gaat. Inmiddels, over 9292 doet niet mee. Je moet op de NS.nl kijken. Ja, ja oké, okay, maar dat goed. Is dat heel aardig. Aardig. Ah, daar kan bed niks aan doen, vind ik. Nee. Nee. ik, nee, ik heb maar, maar, ja. maar tegelijkertijd, ik hoorde vorige week dus het nieuws... dat, uh, dat NS een app heeft ontwikkeld. Die je kunt, uh, daar tenminste, daar zijn ze mee bezig. Om dan, uh, dat je op het perron staat... en dat je dus kunt kijken waar de, in de volgende trein de meeste plaats is. Volgens mij is dat iets ja. wat heel erg geschikt is voor ja, ja, ja, ja. mensen die ja, ja. moeilijk ter been zijn en oud. Volgens mij ja. gebruiken die vrij weinig apps met de mensen die moeilijk ter been zijn. Maar die <laughs> ja. hele oude mensen misschien niet. Maar toen ik hoorde dat dat 22 miljoen ging kosten, dacht ik... Hé, dat wie dat bouwt het. die app? Ja, Laat mij niet be-appen, Wie doet dat dan? Nee, ja, ja, maar echt, weet je, dat, dat zijn van die dingen die, waar ik dan weer Verkeerde niks van begrijp. Ja. Nou, maar toch, ik vond het wel, ik vind het ik vind niet, ik bedoel, ze doen het niet heel goed. Hè. Deze winter ook weer niet. Maar aan de andere kant, ja, je weet, je weet, je weet wel waar je aan toe bent. Nou, maar ik reis want, dus hey, nooit met de trein. Het uit de trein. trein. Ja. Ja. Dat je met één, één nee. slechte dag uh, die de hele dienstregeling om moet gooien. Ja. Ik hou eigenlijk van OV, hoor. Ik, bedoel, ik gebruik het heel vaak. Ik het prima. Je maar ik kijk maar er heel veel één... naar. Ja. Ja. Maar... Je spreekt als een conducteur die zegt vroeger. Ja. Uh, dan zetten we gewoon met force, uh, de alle klikken en ik weet niet hoe die dingen allemaal heten. Uh, oh, oh, wissels recht. <gül> en dan, dan kon je inderdaad minder uh, treinen laten rijden. Maar je had in ieder geval niet het risico dat er toch iets ging vastvriezen. Want dat is, blijft toch uh, ja, het weer. Ja. En op die manier uh, ja, kon, kon je heel voorspelbaar ook opereren. Nou, het zou ook heel goed zijn als ze op die manier... Maar dat doen uh, ze nu dat dat eigenlijk? We, ja, voor een deel. Maar ze hebben toch wel een aantal wissels die ze moeten, uh, moeten omzetten. En dat is dan, heeft dan ook weer te maken met of dat, dat ding wel, niet, wel of niet vastvriest. Dus ze moeten het eigenlijk veel voorspelbaarder maken. En daarin heeft hij wel een punt dat hij de afgelopen jaren, althans de NS... Is veel voorspelbaarder geworden en veel meer, ja, heeft veel meer inzicht gegeven op vertragingen. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. Ja. En ik begreep ook dat vroeger de conducteur dat toch zelf mocht doen. Ja. En dat mag niet meer. Dat mag ook niet meer. Moet iemand anders doen? Maar ja, ik vind ja. wel mm. ook dat als ik. Ja, ik reis dus nooit met trein, dus ik mag het best wel zeggen. Maar ik vind echt dat als er echt een stelletje zeikers zijn, dan zijn het wel de treinreizigers hoor. Gewoon in het algemeen. <lacht> ja, die kunnen ze. Die op alles gewoon, ja. Nee, het is In een de auto. Op de auto ja, ik ja, maar ja. iedereen die van A naar B wil zitten Lukende, klagen. En dat, dat was uh... ook precies wat hij zei. <lacht> ja. ja, dus hij heeft eigenlijk... Moet hij zo piepen. Ja. Ja. Je mag zo meteen onder mijn trouw het gebouw Ja, verlaan. is goed. <lacht> Today, zet een punt achter dat de week. Zou, zou het nodig zijn? Eén plaatje dat. Goed, een paar weken geleden zat ik hier... en toen draaide ik een plaat van Vals... en toen zei... Nou, een van onze gasten... dat is een new wave. We gaan weer terug helemaal naar een new wave. Nou, ik ga churches voor je draaien. Die komen uit Schotland. En we gaan helemaal terug naar die press mode, meets, van alles en nog wat. Het is te ouderwets voor woorden, maar buitengewoon hip en happening op het moment. Twee jongens en een meisje en ze klinken als volgt. Het uh, bewijs dat uh, elektronica niet altijd koud en uh, afstandelijk hoeft te zijn. Is Churches dus uit Schotland. de jongens met re Ja, recover. Ik vind het helemaal niks. Nee? Ja, nee oh, ik vind het fantastisch. Nee, ik vind het echt ijskoud. Ja, dat is ja, lekker. Lekker koud. Ja, oh. maar, geef mij maar, maar een lekkere glas uh, chocolademelk met slagroom. <laughs> dat is te goed. <laughs> een biertje kan je krijgen. Pistorius, uh, ja, denk ik. Ja, dat is ook een aparte valentijdsdag. Uh, <laughs> de Blade Runner, a.k.a. de Blade Gunner, wordt hij al genoemd. Uh, die heeft al dan niet per ongeluk zijn vriendin neergeschoten. Een gebroken man, moet ik wel zeggen.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 Nee, nou nee, niet. hij heeft in de sterkste bewoording, nee, daarom, heeft dat, hij gezegd ja. dat hij het niet heeft gedaan. Hoe kunnen ze die zaak dan zo snel voor laten komen? Ik begrijp er niks van, maar dat zal allemaal wel Nee, dat, nou ja, dat vind je, je kan al wel voorgeleid worden, dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook. Dus ze hebben niet... hem echt in staat van beschuldiging. Hij ja. staat vermoord met voordachte ja, Dat gaat aan. wel heel snel, hè? Dat gaat heel ja. snel. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat zal wel. Iemand die gelooft het verhaal van... ik dacht dat het een inbreker was. Er <laughs> waren ja. toch wel heel veel schoten, voor, volgens mij. Vier keer vier, door de, ja. de badkamerdeur. deuren. Maar is en ze veel ruzie of zoiets. Of... De, ja, er, was wel, er waren meldingen van huiselijk geweld. Um, eerder. En die avond zouden de buren al de politie gebeld hebben... omdat ze hoorden dat er een ruzie was in het huis. Oké. Okay. Nou dus, ja. ja. Klinkt niet zo goed. Klinkt niet zo de, goed. Hij nee. zal niet de eerste zijn in de, de nee. plaag. We gaan het zien. Luc, allerlaatste puntje. Ja, gisteren was dat de dag waarop je net even wat extra aandacht moest besteden aan je geliefde. Het moest inderdaad bijvoorbeeld met een bloemetje. De bloemenkiosk is sinds zeven uur open. <laughs> en de eerste klant die ik heb gezien die een rode roos kocht... Dat was volgens mij iemand uit, uit Azië, uit Japan of zo, toch ja, Denise? Ja, Japan, China, India, let's face it, gelijk allemaal op elkaar. Als ik om me heen kijk, dan <laughs> zie ik natuurlijk veel rood. Ik zie de I Love You ballon. De topstukken zijn natuurlijk de rozen. En het eerste boeket is ook al klaar. Gemaakt, Margriet? Ja, we hebben het eerste boeket klaar. Ja, ja wat, wat is het? Dat kunnen we je laten. Nou, niet laten zien, maar wel laten horen. Dat zijn 35 jaar. Een stikkertje erop rood. met love. Ja. He Helemaal goed. Die man, uh, of uh, ja, die meneer die hem op komt halen, die zal blij die zijn. Man. Ja. Dat is dat, ja. hè Nou, die treinreiziger is niet de enige. Uh, uh, Leo zat jouw hele restaurant vol? Uh, wij hadden gisteren een heleboel tafels van twee. Ja? Ja, en we hebben ook al het plek voor vier, dus dat vinden we eigenlijk altijd wel een beetje jammer. En, uh, maar we hebben eigenlijk, uh, ja... <laughs> Ja, Wat ze ik, ik echt, ja. Helemaal, ja, ik vind Valentijn echt helemaal, ik vind Valentijn echt kut. Ik vind het niks, ik ga geen uh, gelei letters in de vorm van een harde Ik wil zeggen, niet. Doe helemaal niks nee. extra. Is is zo luk. Luk. Mijn vriendinnetje ja. krijgt ook niks, maar ze krijgt zoveel liefde van mij, dat weet je, dat is allemaal cliché. En ik ga, ze, ze hoeven het ook niet te verwachten, maar vandaag sprak ik wel iemand die tegen mij zei, ik heb vandaag rozen gehaald en die waren goedkoop. Kijk, <laughs> ja, dat is ja. Die zit in, maar die zit, dat hele Valentijn is natuurlijk volledig zijn originele betekenis voorbij geschoten. De nou, Dat nou, het originele, originele betekent Dat je dus een geheime liefde laat weten. Dat je, dat je Ach, ja. een. een Zo'n kaart van een, ja. wie is die. Ja. Dat is het of originele betekenis. Nu is het gewoon dat ik. Iets moet zeggen wat ik. Heb je vaker iets gedaan zeg. voor je vrouw? Nee, want dat doen we. Daar hebben we daar hebben we echt een afspraak over. Dat moet ja, je meteen, meteen heel duidelijk ja. zijn. En uh, volgens mij, en naar mij, ja, ik zorg heel opgebonden. Eigenlijk <hijst> ah, <ja. We hijst> meer dan het hele paardek deed. <hijst> <hijst> <hijst> uh, ik vind Valentijn echt hartstikke leuk. En uh, ik, ik moet ook niet de mensen die gisteren mij gereden hebben gegeten. Ik, ik hou van jullie. Maar uh, ik had wel gehoopt maar, dat het een soort van. Ik heb ook een rode lamp in de zaak. Ik dacht, misschien wordt het toch wel een, soort van, een beetje een soort van Bonanza Swing. of zo. Maar net, uh, ja, leuk. Een soort van een swingersclub. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Dat Heren bedoel ik, we zetten er een punt achter. Leo, ja, ja, dank dank Boris van der Ham, Hedeboers, ja. maar Lucky, Erik. Yes. Een mooi weekend, jongens. En uh, zometeen langs de lijn. Goedenavond. Mooie break. BNN Today zet een punt. Achter de break. Nee, hey, maar Luc, ja. jij had wel een van de cadeautje voor je vrouw, toch? Ja, ja, die, is, die, is, die, is, die is weg, die is een weeketje weg. Dus ik dacht, van nou dan, dan is ze weg, maar dan moet Even zeggen dat ik last van koude voeten en die duwt dan tegen mijn kuit aan. Dus ik heb van die voetwarmers gekocht, die kun je dan openknijpen en dan blijft ze 6 uur blijven warm en die kun je dan in je schoenen stoppen. Maar ook bij in, in je. Het is echt het meest romantische cadeautje ooit, ik heb, bed, ik heb gewoon een roos gekocht. Ah, kan ja, ik heb heel één. Morgen van 2 tot 7. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. De WK schaatsen allround in Hama. Ja, en, en die gaat vol gas met twee armen los. De eerste 300 meter. Het gat is nu al 10 meter. En ook het ABN Abro tennistoernooi. Na 7e de Eredivisie, Twente Willem 2. NAC Herakles, Roda AZ. En om kwart voor 9 PSV Utrecht. Dan Lens, hakbal Lens, Hudson en over de boel. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 11. Radio 1.